Drie uur wordt met het nws journaal De situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek wordt steeds gevaarlijker... waarschuwt de hoge commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Natie... Navi Pillay. Volgens haar zijn vooral moslims in gevaar. Ze roept de internationale gemeenschap op meer te doen. Sinds december wordt in het land een burgeroorlog... tussen islamitische en christelijke strijders. Meer dan duizend mensen zijn omgekomen... en naar schatting een miljoen mensen zijn gevlucht. De Europese Unie wil 500 militairen sturen maar het is onduidelijk wanneer die troepen komen... en welke landen ze moeten leveren. De vestigingen van boekhandel Polaren blijven zo kort mogelijk dicht... zei directeur Jan van der Wouw in Pauw en Witteman. De 20 Nederlandse vestigingen zijn vanaf vandaag tijdelijk dicht. Wanneer de boekwinkels precies weer opengaan... kon de directeur niet vertellen. Hij bevestigt dat er een paar miljoen euro nodig is... om door de situatie heen te komen. Ook zei hij dat er gesprekken worden gevoerd met overnamekandidaten. Het dodental van de brand in een bejaardentehuis in de Canadese provincie Quebec is opgelopen tot 14. Hulpverleners zoeken in het puin nog altijd naar lichamen. Er worden nog 18 mensen vermist na de brand van donderdag. Over het puin ligt een dikke laag bevroren bluswater, waardoor het zoeken moeilijk gaat. Bedrijven die betere producten willen maken, moeten meer aandacht hebben voor hun eigen bedrijfscultuur, zeggen onderzoekers van de jaarlijkse Innovatiemonitor.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 Dit was het Dermes Journaal. Radio 1 EO. Dit is De Nacht. Met Saskia Weerstand. Een hele goede nacht. U luistert inderdaad naar Dit is de Nacht. 28 januari is het. En we gaan het hebben over het ja, ouder worden. Het moeilijker kunnen vinden van werk. Het niet mogen afsluiten van een autoverzekering. Maar wel met korting naar een museum of met de bus reizen. Nou, dat is dan wel weer een voordeel. Uh, ja, de, Kortom, de lusten en de lasten van het ouder worden. En dat doe ik niet alleen. Nee, ik heb een hele volle studio zo ineens. Uh, aan mijn rechterhand zit uh, Jaap van der Spek. Goedenacht. Goedenavond. Uh, als u zichzelf heel kort kan voorstellen. Uh, ik ben 66 jaar en op dit moment vervul ik verschillende bestuursfuncties in organisaties van uh, ouderen. Uh, je, je kunt ook zeggen het, het CSO, de samenwerkende, Centrale van Samenwerkende Ouderenorganisaties. En in vroegere jaren ben ik ook uh, directeur van de Protestant-Christelijke Ouderbond geweest. Kijk, hartelijk welkom in de studio. En recht tegenover mij zit Patricia Heerkens. Goedemiddag. Goedemiddag. En als jij je kort mag voorstellen, vertel wat doe jij? Ah, maar, ja, ik ben 44. Ik ben uh, in 1998 gestart uh, met uh, Outstanding. En Outstanding is een arbeidsbemiddelaar, uh, een uitzendbureau voor de ervaren generaties. En sinds 2009 doen we ook aan loopbaanbegeleiding. Kijk aan. Nou, we hebben hele wisselende generaties hier inderdaad. We zitten in de 60, in de 40 en ik zelf in de 20. Dus we <laughs> hebben een hele goede mix mooi. hier. Ja. Toch niet 22, 44, ja. 66 ja. Hè? Nee, nee, nee, 27. Dus het, ik zit er dus al aan de, ja. <laughs> de bovenkant. Ja, dat zou mooi zijn inderdaad. En we hebben ook natuurlijk een muziek zoals gewoonlijk bij Dit is de Nacht. Dat komt vannacht van Luc Nijman. Goeienacht. Goeienacht. Welkom. Dankjewel. Ja, Lijkt fijn om hier te zijn. Mag ik vragen hoe oud je bent of is dat heel oh. onbeleefd? <laughs> We hebben het nu allemaal verteld heel stiekem. Ja, precies, ja. Nee, 46. Oké, okay, kijk ja, aan. nou Dan hebben we de... 42 is in ons midden. Ik uh, ben heel erg benieuwd. We gaan het hebben over de lusten en de lasten van het ouder worden vannacht. Uh, en we gaan natuurlijk luisteren naar live muziek. Maar we gaan eerst uh, luisteren naar muziek van Steve Winwood. While You See a Chance. Hier bij Radio 1. Dit is de Nacht. Daar luistert u na. En we gaan het vannacht hebben over de lusten en lasten van het ouder worden. Met een heel uh, leuk gezelschap in de studio. Ja van de Spek, Patricia Herkers en ook een singer songwriter, Luc Nijman hier in de studio. Welkom alle, alle drie. Uh, ja, lusten en lasten van het ouder worden. Ik ben eigenlijk eerst wel benieuwd. Uh, ja van de spek, wat zijn nou echt de voordelen van ouder worden? Dat zijn er een heleboel. Ja. Uh, maar ik denk dat uh, een van de belangrijkste voordelen van ouderen worden... is dat je uh, het gevoel hebt dat je niet meer zo heel veel aan je carrière moet gaan doen. Uh, en dat je ook vaak, omdat uh, kinderen het huis uit zijn... en jezelf al wat ouder geworden bent... dat je dan wat meer rust uh, in je leven krijgt. Hm. En, uh, en heel veel redenen hebt vaak uh, tot dankbaarheid. Okay. En dat geeft een, een, een, een beeld... En een soort gevoel bij ouderen, bij veel ouderen... Mm. van tevredenheid. En je mag er zijn, vandaag de dag, is dat gelukkig zo. Mm. En daar kun je ook mee, dat geeft ook perspectief. Oké, okay. en u hebt het echt ervaren dat het zeg maar, met de jaren gekomen is, die rust? Ja. Ja, zeker. Ja? Had u vroeger veel stress dan over carrièrekeuzes, dat soort dingen? Ik denk wel dat uh, op het moment dat je begint met een carrière... Uh, en je zou een aantal dingen willen bereiken... en je hebt bovendien een partner en of ook nog kinderen, hmm. dan zijn er natuurlijk een heleboel redenen... waarbij je onder kunt komen te staan. Ja. En dat wordt wat minder euh, zorgen over kinderen vaak niet, hoor. Maar <laughs> het wordt wel wat minder als je ouder wordt. En, ja. en dan komt er wat meer rust in. En dat geeft je ook wat meer een gevoel van tevredenheid. Ja, en als u dan nou terugkijkt dan op uw, op uw eigen carrière... Uh, is dat pad dan eigenlijk altijd wel vlekkeloos verlopen achteraf? Waren die zorgen dan uh, terecht of... Uh, nou, vlekkeloos is het allemaal niet verlopen. Nee. Uh, ook in mijn leven zijn natuurlijk een heleboel dingen gebeurd. Uh, zeker ook als het om kinderen gaat waar je grote zorgen over hebt uh, mm. gemaakt. Maar als je terugkijkt en, en merkt dat, uh, dat je toch een hele goede relatie hebt... met de vier zonen en aanhang mm. dan, uh, en kleinkinderen op dit moment... Dan, ja, dan ben je er ook heel blij om, ja. achteraf. Ja. Maar dat weet je natuurlijk van tevoren allemaal niet. Nee, dat is het lastig inderdaad. Ja, als je aan het begin van een carrière staat, of aan het begin van het leven... Ja, dan is het natuurlijk nog vol vraagtekens. Ja, Welke en, kant gaat en het op? ik hebben allebei fulltime gewerkt ons hele leven lang. Mm. Zo een gemiddelde van 45 of 50 uur per, per week. En heel veel mensen, zeker vroeger hadden wel zoiets van, ja, de, de vrouw zou toch eigenlijk wat meer thuis moeten zijn. Mm -hmm. En we hebben toch bewust aangedurfd om bij te, te blijven werken. werken. Ja. En andere oplossingen te zoeken voor onze kinderen. Ja. En als je dan nu uh, merkt dat de kinderen het heel erg leuk vinden... om zoals gisteravond uh, weer bij ons te komen eten. Ik zei gisteravond, voor een deel gisteravond en voor een deel vanavond. Uh, dan, uh, dan, ja, dan ben je daar uh, blij mee. Ja, toch ook weer dankbaar. Dan, uh, ja, ja zeker, precies. Hoor. Ja, dat kan ik me zo voorstellen, inderdaad. Uh, ook in de studio, Patricia Heerkens. Jij uh, richt je op een, uh, op een hele actieve oudere groep, eigenlijk. Ja. <laughs> Mensen die nog heel erg graag willen werken wanneer ze ouder zijn. Uh, ja, maar de vraag is natuurlijk, wat is oud? Hè? <laughs> ja, precies. Ja. ja, want dat ben ik wel benieuwd naar, inderdaad. Want je hebt een uitzendbureau uh, gericht op. Ja, ouderen, maar vanaf hoe oud is dat? Nou ja, de ondergrens is 45. Hè? Dan word je voor de arbeidsmarkt al als oud ervaren. In het verleden was dat zelfs 35. <laughs> Erg, hè? Ja, ja, dus wat denk ik van, ja, wat is oud, hè? Ja, en, ja leeftijd zegt maar niet zoveel. Wij noemen het altijd van, ja, leeftijd is een papieren getal... Ja. Het zegt dus helemaal niets over wat je kunt en, uh, en hoe je functioneert. Nee. Het, uh, het is uh, meer een getal in je paspoort. Maar uh, ja, uh, over het algemeen hebben mensen tenminste 15 jaar werkervaring in een functiegroep. Dat zijn de mensen die zich bij ons melden. Maar okay. dat gaat door van tussen de 45 en 75. En is er geen werk voor die mensen? Waarom, waarom is dat zo'n specifieke branche dan? Nou, het is een niche waar ik in ben gesprongen... omdat ik uh, zag uh, dat de ontgroening en vergrijzing in Nederland uh, gaande is. En mm -hmm. ik ook toch wel de mogelijkheden in de markt. zag de commerciële kans van uh, waar ik de mensen aan het werk uh, zou kunnen krijgen. Ik ben ook begonnen ooit met het bemiddelen van alleen maar 65-plussers. Dat was toen de tijd in 1998 veel makkelijker okay. om uh, uh, daarmee te starten. Yeah. Uh, maar sinds 2001 hebben we de leeftijdsgrens verlaagd naar 45... En uh, ja, het is moeilijker voor de doelgroep. Omdat ze uh, ja, tegen vooroordelen aanlopen van de arbeidsmarkt. Dat ze uh, ja, niet flexibel zouden zijn. Uh, uh, ja, uh, in feite vaker ziek zijn. Mm. En uh, nou ja, die vooroordelen, daar kun je ook voordelen van maken. Maar het is maar net ook hoe mensen er zelf in willen staan. Hè? Dus ik zeg altijd, ja, beeldvorming komt soms ook wel ergens vandaan. Yeah. En dat heeft vaak te maken met mensen die een hele lange verblijfstuur hebben binnen één functie. En eigenlijk misschien soms wel het werkplezier zijn verloren. En ja, ja als een lijnmanager ziet dat mensen eigenlijk... Uh, aan het eind van hun carrière ja, niet zoveel plezier meer hebben... dan kan dat zijn perceptie beïnvloeden van ja de doelgroep ouderen. Ja. Terwijl ja, er natuurlijk evenveel mensen zijn van 45 plus... die uitstekend doorwerken. Dus, uh, ja. dus eigenlijk als er uh, op een uh, financiële afdeling... Uh, een Pietje zit die daar al 25 jaar inderdaad dat werk doet en dat het eigenlijk al helemaal beu is en dat met een enorme pruilip elke dag doet, is dat voor de baas een reden om niet nog iemand van zijn leeftijd klasse ja, aan te dus nemen. Ja, dus op het moment dat ik dan kom van goh, ik heb een interessante 50-plusser voor u in de dat hij, Oh, nee, niet nog zo een. Dan, niet nog nou zo ja, dan merk je gewoon <laughs> ja, dat dat ja. valt en staat met de perceptie van wat het beeld is. Ja. Ja. en nou, het grappige is, we hebben er wel eens onderzoek naar gedaan... wat de gemiddelde leeftijd is van onze opdrachtgever. En dat mm. bleek dus dat hij onder de 50 lag. He, terwijl je zou denken dat ze een plusser eerder een andere 50 plussen zou aannemen. Maar dat, dat, dat hoeft dus niet per definitie zo te zijn. Mm. Okay. Dus het heeft gewoon echt met beeldvorming uh, te maken van... Uh, ja, je gesprekspartner. Ja. En is dat te veranderen, denk je? Dat die, die beeldvorm die er nu heerst: van de starre oude mensen, vaak ziek, daar hebben we niks aan. Kun je dat zo op de een of andere dag veranderen? Nou, het is een beetje cultuur in Nederland. Hè? Van dat je als je ouder wordt. Uh, toch wel afscheid moet nemen van je carrière. En, en nou ja, inmiddels weet men ook wel dat het achterhaald is. Of tenminste, er zijn ook heel veel onderzoeken naar gedaan. Mm. Alleen een kwestie, ja, kwestie tussen het vinden, iets vinden. en daarna handelen. Mm. Daar zit soms nog wel echt een, een groot gat uh, tussen. En dan zie je dat ja, werkgevers gewend zijn om jong in te laten stromen. en op te leiden. Ja. Hè? Terwijl. Ja. Wij zeggen ook van het gaat natuurlijk uiteindelijk om de toegevoegde waarde van de medewerker. En leeftijd maakt niet zoveel uit. Hè? Dus ook die 50-plussen moet dan kunnen instromen. Ja. En niet alleen maar 30. En, en hoeveel mensen hebben zich bijvoorbeeld bij jou ingeschreven tot nu toe? Je hebt het bureau natuurlijk al, al heel lang. Maar uh, is dat een hele grote database aan mensen ja, die je werk zoeken? Nou, we hebben een actief bestand van 20.000. Zelf aan te geven, er werken ongeveer 1500 mensen hmm. uh, via de uitzendformule. Zo. En uh, nou ja, dat is best veel. Maar je ziet ook gewoon dat je dus heel veel mensen... niet direct meteen kan helpen. Mm. En dat is wel heel uh, jammer. En daarom zijn we ook in 2009 gestart met Loba begeleiding. Omdat we ook zien... we hebben nagedacht van, goh... waarom we de ene boekhouder wel en de andere niet? Hè? Terwijl ze misschien op papier dezelfde competenties hebben. Mm. Hè, waar zitten dan de verschillen in? En wat hebben al die mensen die succesvol aan een baan komen gemeen? En dat is eigenlijk de mentale vitaliteit. Hè? Dus... Werkplezier, yeah. dat je uit kunt stralen en de mate waarin je bereid bent om mee te veranderen met wat de omgeving of de werkomgeving van je vraagt. Dus op het moment dat je dat kunt laten zien, zowel in communicatie als in persoonlijke presentatie, mm -hmm. ja, heb je een streepje voor. Maar dan moet je al wel die stap binnen zijn, zeg maar. Dan moet je al uh, binnen een bedrijf komen bijna. Ja, maar het begint natuurlijk ook bij je. Uh, offline en online communicatie. Als je ja. ziet uh, dat daar al heel veel mis kan gaan... en dat het ook een kwestie is van... Uh, ja, tegenwoordig uh, solliciteren er misschien uh, 500 anderen op dezelfde functie. Ja. Dus hoe kom je boven verdrijven? Ja. Dan zie je dat het uh, soms om nuances gaat om uh, eruit gepikt te worden. En als een werkgever gemiddeld maar zes seconden naar een cv kijkt... dan Zo. geeft het wel aan uh, dat je het goed uh, moet communiceren... Hè, is wat dat je... echt zes seconden? Ja, daar is onderzoek naar gedaan hoe recruiters, zeg maar, cv's beoordelen. Wauw. Dan en... kom je net voorbij de naam, denk ik, In de <laughs> woonplaats, maar dan. Uh... Ja. Ja. Je, hoeft, je hoeft alleen maar één regel te, te schrijven. Ja, ja. ja. ja. ze dus kijk, zes seconden gemiddeld een cv. Tweeten. En dan ja. moeten ze echt um, op tref worden. Ook, ja, er is een hele theorie over hoor wat dik gedrukt moet staan in je cv. Dat moet mm. meteen aansluiten bij de functie waarop je solliciteert. En het liefst zo hoog mogelijk staan. Zodat ze dat als eerste scannen in die zes seconden. Ja, omdat, ja. Uh, dus uh, hoe, wow. scan, hoe wordt een cv gescand? Interessant. Daar, nou, ja. kijk, voor alle mensen die thuis zitten en denken... nou, ik uh, wil ook nog wel uh, een leuke baan kunnen. We dus deze nacht ook her en der van tips uh, op, uh, ja, opdoen. Ja, hoor. Kijk heel goed. Uh, Luc ook in ja. de studio. Singer-songwriter. Ja. Ja, yeah. is dat je voelt I'm a yeah. Yeah. Uit Engeland oorspronkelijk. Ja. En wordt... hier in Nederland... Uh, ja. 24 jaar. Ja, ja. na aanleiding eindig van eindig. een wereldreis. Ja, ja precies. En je eindigt in Nederland. Eindig, ja, wel, ja, Vind ik wel een eindig beetje komisch. Ja, begon en eindig. Ja. ja, dat klinkt een beetje raar. Maar ja, ik, ik, zei, uh, ik ging uh, op wereldreis en ik heb mijn wereld in Amsterdam gevonden. Oké. Okay. Dat klinkt veel, Wat, veel was, leuker. Was dat je eerste stop ook gelijk? Het was mijn... T tweede stop, ja. <laughs> nou, ja. dat was een hele lange ja, maar Amsterdam, dan. zeg. het is uh, geweldig. Wereldstad, hè? Uh, nee. ja, ja, toch. Voor mij wel, ja. ja, ja. ja. Je kwam Vindt hier terecht goed. en je dacht, nou, ik vind het hier geweldig. Blijf. Ik, ik, ja, ik, de eerste dag kwam ik uit de Centraal Station. het was dus, uh, En er was uh, muzikanten die daar zat te spelen. En dacht, wow wauw. En, en natuurlijk, als je, als je uit de Centraal Station komen dan... Is alles, je bent de middenpunt van alles. Mm. Is, zo is het. En dus ik, voelde me, ik voelde dat. Ik voelde alsof ik op een grote podium was. Dus mm. voor mij dat was geweldig natuurlijk. En dan zei de dag, ik blijf een tweede dag. En dan uh, heb ik uh, een, een, een, een muziekwinkel natuurlijk gevonden. En daar binnenin, uh, er, er was een hele luid, rugtige uh, uh, dame aan het praten. In, in, het, in het Nederlands, maar zij was Amerikaans. En met dat uh, gesprek heeft ze dan mij uh, aangeboden om in Duitsland met haar een tour te doen. En ik zei van ja, tuurlijk wel. En dan uh, na een maand of zo uh, rond Duitsland toren. Heb ik uh, via haar dan uh, nog een dame ontmoet. En ja, de liefde gebeurt natuurlijk. Ah. En dan, dan, dan, dan gaat het allemaal. Ja, dan ben je zo'n wereldreis yeah. snel vergeten. Precies, ja. ja. <laughs> je kijkt één keer diep in haar ogen. <laughs> en je denkt ach, ach, kwalala Loempoor. Eh, ja. Dat zien we allemaal nog wel een keer. Ja, en toen ben je gebleven. Toen ben ik gebleven ja. eigenlijk, ja. Ben je ja. fulltime muzikant? Nee, ik doe uh, verschillende dingen. Ik, uh, ik ben uh, computer- MIDI mm -hmm. en midi-dokter. Uh, en zal ik dat een beetje... Ja, heel graag. Ja, precies. Wou, dat <laughs> ja. was mijn volgende vraag. Een ja, computer-dokter, mensen is? snappen dat wel, denk ik. Weet je, als je problemen hebt met je computer... dan, uh, dan, dan kom ik langs en uh, ik kan het uh, goed, goed zetten, weer, weer terechtzetten. Mm -hmm. En uh, midi is een uh, muziek-computertaal. Ja. En mensen die weten wat midi's is... dan ze weten mij te vinden. Want uh, ja, ze wil muziek maken op de computer. En, en daar heb je... Vaak midi nodig en, en ze weten het niet en het werkt niet, dus de bel. dan bellen ze de midi dokter En hey. dan uh, kom <laughs> ik langs. En, uh, <laughs> maar dat was echt gericht op muziek, zeg maar? Midi. Ja, ik was, ja. Oor, ik was begonnen echt met muziek, want ik, ik zat in de jaren negentig zelf in een studio als uh, sound-geluidstechnicus. Uh, hmm. En uh, we gingen over van die band, die ouderwetse bandrecorders, ja, ja, ja. Uh, tot een computer. En we dachten van, nou, dit gebeurt ja, een week of twee, dan hebben we het allemaal voor elkaar. Nou, anderhalf jaar later was nog steeds niet helemaal goed. Maar we, hebben, we zijn wel een beetje op pad gekomen. En ik dacht van, Jezus, als, ik, uh, als het zo lang duurt... voordat ik het aan de praat kan krijgen... En ik ben een geluidstechnicus. Dan mensen die dan net begonnen zijn, die hebben geen flauw idee. Dat is nee. helemaal nergens op. Zijn. Dus uh, ik ben begonnen uh, daardoor. En uh, ja, meteen slurgt meteen aan. Je hebt je eigen specialisatie gevonden. Eigenlijk wel. Ja. ja. Daardoor ben je nu gewoon lekker ja. voorzien Hij is 15 van jaar werk. geleden. Dus het is juist 15 jaar. Dus ja. Voilà. En het werkt nog steeds. werkt nog steeds. Ja, ja, en ze zeggen kijk. van ja, media dat bestaat niet meer. Maar het is de ondergrond van allerlei uh, sequentieprogramma's okay. ja. ja. ja. en wat, maar, ja. Ja, oh, ja. Ja. muziek wat je doet op je computer tegenwoordig. Oké, ja, sequentieprogramma's. <laughs> dan gaan mensen denken: wat Ja, allemaal muziektermen, Muziek, muziek. De tijd zou ik voor in de been slaan. Ja, Muziekmakerij op je computer, laten we zo zeggen. Ja. Ja. Ja. Heb je ooit ingeschreven staan bij een uitzendbureau? In Nederland? Ja, ja um, Toen ik besloten was om uh, uh, uh, legaal te, hier te blijven, mm -hmm. dan uh, s ochtends ging ik mijn uh, mijn uh, burgerservice-nummer, toen, toen was het de Sophie-nummer, mm -hmm. uh, krijgen s mm -hmm. En in de middags ging ik naar de uitzendbureau en s'avonds ging ik naar de PTT toen de tijd oh, werken. Ja. Um, en hoe oud was je toen? Ik was 22, 23. En dat werkte toen ook zo. 22 jaar, je komt binnen, ik kan gelijk aan de slag. Ja? Ja, ja. ik weet niet of ik nu. Het hele uitzenden was dat. Uh, ja. ja, je lapt gewoon binnen. En, uh, nou, ja, kijk, ik heb het geluid. Er is. Ja, uh, ja. ja. ja. Ik, dat was het ene echte moment waar ik het uh, gebruik heb van gemaakt. Zeg ja. maar. En, en nu, ik zou het niet weten hoe het is nu eigenlijk. Want uh, ja, ik doe wat ik doe. Do. En mm. uh, het is allemaal mijn eigen. Yeah. In mijn eigen bedrijf, zeg maar. Ja. dus dan hoef ik niet. Ik heb af en toe gekeken, maar ik snap het niet meer. Maar de nee. tijd heeft u heeft u mij heel goed geholpen. Ja, en, uh, nee, ja wie weet, uh, wie weet, kun je eens een keer bij Patricia langskomen. Ik heb... ooit, ooit. Ja. ooit, ooit, Je ooit. valt wel in de doelgroep nu. Ja, ja precies. Ja, een beetje... ja het is een beetje vreemd dat al. Ja. Oh my god. En Patricia ja. werkt dat nog steeds zo? Als ik binnenkom, of althans, ik over 40 jaar kom binnen <laughs> bij jou. Um, ik zeg nou, ik ben op zoek naar een baantje. En dat ik s'avonds uh, al aan de slag kan? Uh, nou, dat zou in theorie kunnen. Maar tegenwoordig uh, werken wij veel meer op afstand. Dat klinkt een beetje onaardig. Maar dat je niet... Zo... Wij hebben ook bijvoorbeeld geen inloopkantoren. Okay. Dus mensen melden zich aan via de website. En uh, op het moment dat wij een functie in zicht hebben. Dat we denken van, hé, hey, dat past bij jouw cv. Dan pas nodig we mensen uit voor hun... Een, een persoonlijk gesprek, oké, okay. dus het werkt wel anders. Ja. Uh, ik bedoel, er zijn natuurlijk ook gewoon reguliere bureaus die nog steeds in de winkelstraat zitten waar je bij wijze van spreken langs loopt en, de, hè, en en uh, meteen uh, naar binnen kunt hè? en mm. je Zo in kunt ermee, schrijven. Ja, ja. Uh, maar je ziet dat dat aan het veranderen is, dat het veel meer op afspraak is. Maar dat heeft ook met de technologie te maken. Hè? Je hebt ja. tegenwoordig gewoon uh, ja, andere middelen zeg maar om met mensen in contact te komen. Ja, het ja. is een vooroordeel van mij hoor. Ik denk dan heel veel ouderen en een computer. Ja, dat kan allemaal wel even duren voor ze wow. ingeschreven staan. Maar dat is natuurlijk een woord, een verhaal. Ja, kijk hoor. even ja. naar Jaap van de Spek. Ja. Zo, zo, de babyboom-generatie die, die zal echt wel met computers kunnen omgaan. Maar wat ook wel aardig is, is dat uh, er een senior web is die speciaal gericht is op ouderen. Mm. En die heeft alleen maar meer en meer en meer curs cursisten. En het percentage van ouderen, ook echte ouderen, uh, dat, dat uh, van de computer gebruik maken, is groot. Ja. En ik voer altijd mijn schoonmoeder maar aan, die is 90 inmiddels. Mm. Uh, en heeft uh, fysiek wel allerlei uh, uh, nare dingen maar die is boven de 80, 81 was er zo, zoiets... is ze begonnen met computerlessen... en die doet de boodschappen via internet. En die doet de betalingen via internet. Cool. Ja. En die uh, uh, praat met uh, kinderen en kleinkinderen vooral... Ja. via ja. Facebook en... Ja, ja, dat gaat eigenlijk best, uh, best goed. Ja, het is de uh, grootste uh, het... groeiende groep hè? Ja. online gebruikers. Ja. Ja. Uh, ja. Maar moet Facebook je, maar is daar minder aantrekkelijk voor jongeren geworden. <lacht> toch was laatst ook in het nieuws. Ja, hè? ja. Omdat, ja. Oh ja de ja. ouderen zitten erop. En naarmate kinderen ook natuurlijk meer over de wereld vliegen, uh, is dat medium natuurlijk ook. Ook een geschikt medium om contact te kunnen ja. blijven houden met, uh, ja, met dat kinderen en kleinkinderen. Ja. Ja. ja, mijn oma doet het ook inderdaad. Ik krijg hele leuke ja. Facebook berichtjes. Soms kloppen ze nog niet helemaal. Maar hè, het, het begin <laughs> is er, zeg maar. Dus ik vind het ja. ontzettend leuk om, om dat van haar te krijgen. En ze is dat inderdaad gaan doen. Omdat ik naar het buitenland ging verhuizen. En dacht ze, ja... Ja, dan moet ik toch een beetje contact houden. En inmiddels ja. is ze er heel erg ja, bekwaam in geworden. Um, maar, maar dat is toch een, een vooroordeel. Wat er is voor ouderen, eigenlijk, denk ik, Patricia. Dat heel veel dat, dat werkgevers misschien denken: ja, kan iemand van 60... maar. Die weten helemaal niet hoe de computer werkt. Of iets dergelijks. Speelt dat ook een rol? Dat begon ooit in de begintijd. Want toen zei ze van, kunnen ze met computers werken? Die vraag wordt nooit meer gesteld. Maar waar ze dan wel nog wel tegenaan kunnen lopen... is dat je soms beroep hebt dat je met twee of drie schermen moet werken. En dat dan de vraag is in hoeverre mensen dat dan aankunnen. Ja, dat vind ik zelfs ingewikkeld, hoor. Ja, het omgekeerde is overigens twee voor je. Ja, ik heb er hier inderdaad. Maar ik hoef er niks mee te doen. Ik hoef er alleen naar te kijken. Ja, ja, ja. Maar het omgekeerde is eigenlijk ook wel waar. En daarvoor zijn we ook wel in discussie met banken en met de overheden. Uh, want er wordt wel heel gemakkelijk aangenomen... dat iedereen uh, die uh, de informatie zou moeten ontvangen... van instellingen en in overheden... dat mm. die allemaal wel met de computer kunnen omgaan. En dan mis je vaak hele belangrijke doelgroepen voor je informatie. Ja. Uh, en dat, uh, dat is toch belangrijk om dat ook te blijven zeggen... dat je als je wilt dat informatie bij de ontvangers overkomt... dat je dan niet alleen maar van de computer gebruik kunt maken. Ja. ja dat, dat is de andere meer, kant van de medaille. Met name met de veteranengeneratie te maken. Hè? Dus, dus de, ja. de mensen die... Nou, zoals mijn ouders, die zijn 77. Nou, die kunnen niet met een computer overweg. Nee. Ja, de een gewoon, wel, mee. de ander niet. Ja, dat ja, is dan een beetje, maar het heeft ook met ja. hun in interesse te maken. Ja, wel, ik precies. ken ook mensen. Nou ja, bijvoorbeeld ja, uh, net uh, is daar een, echt een uh, mooie uh, sprekende ja, klaar van. Ja. Ja. Het ja. heeft gewoon met interesse te maken. Ja, zeker. ja. Ik heb ook een, uh, een beller, de heer Van der Wal. Een hele goede nacht Ja, nacht Ik heb al uh, heel lang de... moeten wachten. Ja, sorry. Ik wou het net zeggen inderdaad. Dank u wel voor het wachten. Ik heb dikke keer moeten wachten en ik had het verhaal klaar. Okay. Ik had in het vorige uur gehoord dat u het zou gaan hebben over de ouderwerkeloosheid. Oké. Okay. Oh nou, kijk, nou ik wist nou, niet dat u al zo lang moest wachten, maar in, u bent in de uitzending. Daar wilde ik heel graag iets over zeggen. En ja. ik probeer het een beetje in te korten. Nou, ten eerste is het zo dat ik um, oud ben, maar erg oud ben al, vind ik zelfs. Maar ik voel mezelf eigenlijk gewoon een jongere. Yeah. Ik ben 59 jaar en zo zie ik er niet uit. Ik ben... Um, Erg creatief. Ik ben eigenlijk een beetje wanhopig op het moment... omdat het zo is dat uh, ik niet aan werk kom. Mm -hmm. En uh, ik ben erg creatief om wel wat van mijn leven te maken. Ik bespaar u even alle details, maar het komt eigenlijk hierop neer... dat ik onder een verbestaming nu leef en uh, daar niet over klaag. Maar onderhand uh, heb ik het eigenlijk gewoon, zie ik het gewoon niet meer zitten. Ik kan ook niet meer slapen. Ik ga gebukt onder de financiële zorgen. Mm. En uh, het gaat er eigenlijk om, als ik dan naar een uitzendbureau ga... dan geef ik u een praktisch voorbeeld, als mm. dat mag. En ik ga naar Randstad toe. Ik zeg, ja, um, waar is dat schoonmaakwerk nou precies waar jullie het over hebben? En dan zegt zo'n meisje van 20: Ja meneer, wat is de recente werken schade? Mag je dat even weten? En dan zeg ik, dan mevrouw, ik heb nog meer gewerkt dan u nog uw leven zal doen. Mm. Ja? En dan zeggen ze, ik ja, kwam te laat, ik ze dan met zo'n kromme gezicht. Yeah. En ik zeg dan van nou, uh, geef mij dan twee uurtjes schoonmaakwerk op een kantoor. En dan ga ik een stoel recht zetten en dan zet haal uh, ik een doekje over een tafel, het stofzuigpad, als ik dat goed doe en ik hou mijn mond dicht en ik ben op tijd en ik kan na, na een week opvoeren na vier uur en dan gewoon iets hoger, en dan totdat ik acht uur werk, ben ik misschien daarna ergens anders nodig. Ja. Yeah. Maar dan krijg ik een wat grote mond. En dan zeg ik van, uh, nou ik ga natuurlijk um, uh, dan tekeer tegen zo'n iemand, um, dan hebben ze dus plotseling geen werk meer. Maar nee. zo'n jongen van 20 jaar, die loopt het uitzendbureau uit, met een leuk baantje, die gaat naar de jaarbeurs, want ik woon dus in Utrecht. En die gaat dan gewoon heel vrolijk daar naartoe. Want die is, dat is een student, die is 20 jaar, die studeert rechten. En die moet natuurlijk gewoon het baantje hebben natuurlijk. En ja. dan ga ik het uit hebben in de binnen. En dan zeg ik, ik kom binnenkort de boel verbouwen. Ja? En dan zeg ik van, uh, ik wil gewoon werk hebben. Ja. Oh, ik ben maar 59, ik heb ook financiële mensen En waarom krijg ik dat baantje dan niet? Ja, dat is wel een lastige discussie inderdaad. Ja, want dan lijkt het op leeftijdsdiscriminatie, vindt u. Ja, en dan is het zo, dan komt weer de sociale dienst. En dan heb ik van de week in de krant gelezen dat mevrouw Kleinsma, hoe heet ze ook alweer, die, die, die, die staatssecretaris, die had gezegd dat de bijstandsmensen dat dat fraudeurs waren. En dat het ook zo was dat, um, dat er nu. dat er nu. dat helemaal geen bijstand meer krijgt als je het diploma Nederlands niet haalt. Nee. He? Maar de heer en, Meneer Van der Wel, nou, u zin. vindt het eigenlijk, eigenlijk leeftijd um, Ja, en dat is één. Dat is één. En maar twee is, vind ik dan eigenlijk. dat ik het eenzielig vind. dat men maar niet, de regering vooral niet wil begrijpen. En ik vind dat u een fantastische omroep hebt. dat u dit nou is in sprake brengen, want ik heb ontzettend veel respect voor u. En u heeft allemaal deskundige mensen in het programma... die er heel veel van af weten. En ik wil u dan eigenlijk... Ja, ik laat u niks zeggen, sorry. Maar het komt er eigenlijk hierop neer... dat ik vind dat als je zo'n concern als Albert Heijn hebt... of een ander concern... dan mm -hmm. ruim je dan niet wat werkplaatsen in voor wat oudere mensen. Ja. He? Nou, dat ja. is wel een vraag die ik ook wel bij Patricia wil neerleggen, inderdaad... Uh, uh, is er, maken bedrijven meer ruimte voor ouderen om aan het werk te gaan? Is dat zeg maar verschoven de laatste jaren? Uh, is er eventueel voor, voor de heer Van der Wal uh, toch nog ergens plek zeg maar, op de arbeidsmarkt? Verschuift dat een beetje? Of? Um, ja. Uh, ja en nee. Um, in feite te weinig kansen voor de doelgroep. Ik bedoel, Er bestaat gewoon leeftijdsdiscriminatie. Ik had het net al in het begin over mm -hmm. perceptie. Dus daar loop je gewoon tegenaan. Maar um, he, om even op, op, op, antwoord te geven op die meneer... Uh, om advies te geven van als je over... Kijk, het heeft ook met crisis te maken. Mm -hmm. he, er zijn gewoon minder vacatures. He, ja. Er zijn nog wel op zich veel functies. Zo'n 800.000. Maar vraag en aanbod sluit niet altijd op elkaar aan. Nee. He, dus... Je, je zult uh, andere wegen moeten bewandelen... om letterlijk onder de aandacht van een potentiële werkgever te komen. Dus mm. in dit voorbeeld... Hè, ja, als 10% of 5 tot 10% van de vacatures via de intermediairs lopen... dan kun je je afvragen of dat altijd hè, de beste wijze is... om hè, mogelijk aan een nieuwe baan te komen. Mm. Tegenwoordig zie je dat er veel vacatures via informele netwerken gaan... zoals social media, hè, Twitter, ja. uh, LinkedIn. En, uh, ja, ik zou zeggen... Mag ik één vraag stellen? Vindt u dat goed? Nou ja. uh, nog één vraag, en dan kunt u verder met uw uitzending. Ik wil het niet te lang ophouden. Uh, het is alleen maar zo. Vindt u dat nog goed? Ja? Ja hoor, zeker. Ja, ja ik... Uh, uh, ja. Maar u moet zich voorstellen, um, ik, heb, uh, ik kan het proberen in twee zinnen te zeggen. Ik heb een schuld gekregen. Ik zit nu in een um, Die kan ik dus niet betalen. Dus dat ik schiet uh, met een kanon op een mug. Ik heb geen internet. Ja, thuis. Ik kan naar de openbaar bibliotheek gaan op de internet. Als je geen internet hebt, hoor je er niet, helemaal niet meer bij. Er staat nergens meer een telefoonnummer van werk, wat dan ook, of een postbusadres. Er staat alleen een internetadres bij. Ik hoor niet meer bij de maatschappij. Als ik nou dom was, dan zou je kunnen zeggen, van nou, dat kan ik me nog voorstellen. Maar dat ben ik niet. Ik heb geen geld, ik heb geen mogelijkheden. Als ik niet chip, kan ik met, niet met de bus mee. Mm. Ik sta gewoon buiten de maatschappij. Nou, dat vind ik, ik snap dat de maatschappij gemoderniseerd is, maar dit kan natuurlijk gewoon niet. Ja. En ik ben erg mondig, dat hoort ze wel, maar het is gewoon verschrikkelijk. Er zijn ook heel veel mensen in mijn situatie die naar de verdommenis gaan. En ik vind dat er verkeerde mensen aan de macht zijn. Hm. Ik vind echt werkelijk, als ik bij Albert Heijn kom, of bij een ander concert, dat ze gewoon echt, als ik daar kom vragen, kan ik vakken bijvullen? Nee. Als ik naar een restaurant ga, ik zeg, vraag, mag ik afwassen? Nee. Mm. Ze kijken twee keer naar me en dan zeggen ze... meneer, um, wilt u opdonderen? Dat ja. doen ze gewoon. Ja. Ik ben alle restauranten een keer afgewezen in een week lang. Ik heb overal gevraagd of ik verder kon krijgen. En ik vind het gewoon niet eerlijk. En ik kan niet zo. Mijn moeder is 85 jaar en die kan ik niet uh, uh, wat geven en zo. Mm -hmm. Ik kan... Um, en ik zit echt in nood. En ja. dan denk ik gewoon dat als ik dan in de krant lees dat de regering nog 6 miljard moet bezuinigen. Op de minderheden, op het ziekenfonds en wat allemaal niet meer. Dan weet ik het ook echt niet meer. Nee. En als ik dan de linkse partij ga, dan ga ik gewoon klagen. Ja. Maar die willen niet naar mij luisteren. En er is een grote tweedeling in de maatschappij. Ja. En ik hoop dat u als omroep, um, als er nog meer mensen, die willen, misschien opbellen. bellen. Het, er is gewoon echt iets ernstigs aan de hand, denk ik. Ja, ik, dat, ik denk dat, dat, dat ben ik met u eens inderdaad. Het uh, moedeloos worden en het niet meer zien zitten. En ik hou me sterk. Ja. Maar ik ben bang dat andere mensen dat niet zo goed kunnen. Nee. En ik denk dat het, ik heb een oplossing heb bedacht. Ja? Ik denk dat ik moet gaan demonstreren. Ik denk dat ik moet gaan demonstreren voor het ministerie van Sociale Zaken. Ja. En dat ik zeg, u zou iets van 15 euro per week moeten leven. Ja. En dan is zo'n minister bij zijn jasje pakken. Als ik dan buiten kom en zeg, gaat, dan maar eens met me mee. Ja, dat blijft natuurlijk me mee wel mee de, de, de uitdaging. Hè? Als ze een keertje ruilen en een keer in hun schoenen staan. Is dat natuurlijk een heel ander verhaal. Nee, ik... maar als ik aanbel met mensen en zeg, wat vind je dan ervan? Dan word ik altijd uitgelachen. Maar ik denk dat er demonstratiemoeheid is in Nederland. Hmm. Want ik krijg geen mensen meer me mee die willen demonstreren. Maar meneer Van der Wal, dat is weer een heel ander onderwerp, de demonstratie. Maar u bent de eerste omroep, die dit nou eens aansnijdt. Ja. En dat vind ik fantastisch van u. Nou, we gaan er nog, uh, nog anderhalf uur over doorpraten. Dus blijf zeker luisteren. En wie weet komen er ook nog tips voorbij waarvan u zegt... nou, daar heb ik wat aan. Uh, hartelijk dank voor het bellen in ieder geval, meneer Van der Wal. Dankjewel. En uh, ja, wellicht uh, tips inderdaad die voorbij komen over het al dan niet online of op een andere manier solliciteren, ook voor ouderen. Daar um, gaan we het zo over hebben, maar we hebben ook live muziek natuurlijk. Luc is hier nog steeds in de studio en jij gaat voor ons spelen. Wat, uh, wat is het eerste nummer wat je voor ons gaat spelen? Uh, de eerste single is uh, The, sea. The Sea. The Sea. En waar gaat het over? <laughs> <laughs> over The die sea. grote reis die je zou maken over de zee? Of, ja precies, ja, de eerste reis. Ja, ja. Ik neem je mee naar de zee. Kijk, nou, ik ben benieuwd. Zo bueno, so gên. <laughs> Sand beneath my feet. I walk across the beach, talk Nou, met zo'n volle studio kunnen wij een heel harde applaus produceren volgens mij. Dankjewel. Luc Nijman. Je gaat nog meer voor ons spelen. Zo meteen ook. Dit uur zo meteen so. nog een liedje. En yeah. volgend uur ook nog. Dus blijf zeker luisteren. Okay. Mooie muziek. Mooi. Dankjewel. Ja, zeker. Fijn om, om dat zo bij te hebben. In, in de yeah. studio yeah. heb ik Patricia Heerkens en Jaap van We hebben het over ouder worden. Ja, je gaf al wat, uh, wat, wat voordelen eigenlijk van ouder worden. Hè? Wat, wat zorgelozer leven en wat nou, meer genieten. Zorgelozer wil ik niet direct zeggen. Maar je, kunt, je kijkt op een andere manier tegen je leven aan. Ja, hoe, maar ja. hoe kun je dat uitleggen nog een beetje? Um, de, la, laten we zeggen, de, de, de stress die, die in ambities verwezen, uh, verweven zit... Uh, de, de carrière gang en zo, dat heb je wat minder. Mm -hmm. Natuurlijk blijf je ook wel je zorg houden over van alles en nog wat er gebeurt... in, in de directe sfeer of, uh, of daarbuiten. Mm -hmm. Maar um, door wat je allemaal hebt meegemaakt, kijk je er anders tegenaan. Mm -hmm. um, en, en doe je dat op een wat rustige manier. Dat wil niet zeggen dat iedereen er zo in zit... Maar uh, heel veel mensen hebben dat wel. Ja. Uh, en dat geeft een andere kleur. Ja. En, en dat, dat, is, dat is fijn om dat, uh, dat te merken. En vanuit die kleur uh, is het ook heel goed mogelijk... om nog van alles en nog wat te doen. En ook, ik vind ook zelfs dat je een zekere uh, plicht daartoe hebt om ook actief te zijn midden in de samenleving... waar je deel van mag uitmaken. Nou. Maar dat kan op een wat ontspannende manier. En zelfs werkgevers kunnen daar nog baat bij hebben... dat ouderen het vaak wat ontspannender kunnen uh, doen. Ja. Oh, dat herken ik ook wel, hè? want als je kijkt naar uh, de werkgevers die er bewust voor kiezen om voor bepaalde functies juist de ervaren generatie in te laten stromen, mm -hmm. dan zie je inderdaad dat uh, levenservaring en werkervaring natuurlijk uh, heel belangrijke factoren zijn. Hè? Dat mensen ja, goed weten wat, uh, uh, wat de dienstverlening inhoudt, hè? dus klantgericht zijn, helikopterview wordt vaak genoemd, ja. mentortaken uh, die ze mm. op zich kunnen nemen, hè? dus een verbinding maken tussen de jongen en de... Nou ja, de ervaren generaties, zoals we dat zeggen. En dus dat zijn juist de pluspunten en hoge motivatie waarop werkgevers juist wel met de doelgroep willen werken. Ja, maar niet met iedere 50-plusser. Dat nee. zeg ik er tegenwoordig ook wel bij. Oké, okay, ja, dus, dat daar nou, Dat weer heeft weer te maken met het feit van: uh, ja, wie, wanneer ben je nog aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt? Ja. En ja, dat, daar, daar zitten best wel wat grote nee. verschillen in. Ja, ja dat kan, ja, kan ik me iets bij voorstellen. Het heeft met kennis en kunnen te maken, maar ook ook denk ik wel een beetje met, met de manier waarop je in het leven staat. Of ja. je graag actief wilt zijn of ja. niet. En dat merkwaardig is dat leeftijd er dan niet toe doet. Nee. Want dan heb je een 40-jarige die, uh, die, die... Ja, zei, jongens, kom op, uh, ga nou eens wat doen. Hè. Ja. En, en uh, bij, bij, nou, in de omgeving waarin ik nu uh, al mijn activiteiten doe... daar lopen ook 80-jarigen rond... Die, uh, die volop bezig zijn en actief zijn en graag willen. En, en die, zei het dan in het vrijwilligerswerk... ook nog heel veel... Doen. En dat ja. is heel leuk om te zien. Ja, absoluut. Maar wat die mensen vaak gemeen hebben, denk ik, is dat ze eigenlijk altijd wel met plezier zich hebben willen inzetten. En dat gaat dus, ja, dat stopt niet bij op het moment dat je de AOW-gerechtse leeftijd hebt. Dus dan ga je dat, dat nog steeds nadenken ja. over hoe blijf ik inderdaad he, maatschappelijk betrokken. Hm. En um, ja, je, he, als je kijkt naar mensen die gewoon al jong, oud zijn, zeg maar, dat kan dus ook al die 35er zijn. He. Ja. We ja, ook... want ik denk dat dat voor elke leeftijdsgrens inderdaad ook twintigers, uh, ja, de ene is natuurlijk gemotiveerder dan de ander. Ja. En dat zul je natuurlijk altijd zien dan ook, en dat prikt een werkgever natuurlijk ook redelijk snel doorheen. Ja, het heeft met persoonlijkheid te maken, ja, oh, ja. want wat wil je er zelf uithalen? Ja, en, uh, ja. ja u bent 61, uh, werkt niet meer, toch? Uh, Niet in het bedrijfsleven. Dat wil zeggen, ik uh, heb geen betaalde baan. <laughs> nee, meer. precies. Uh, ja, ik zit ook nog in de ruimte van toezicht met een zekere vergoeding daarvoor. Dat okay. wel. Oké. Maar uh, geen. Uh, maar uh, ik, uh, ik, ik heb net per 1 januari een, uh, een een hele aardige job afgestoten waar ik 12 jaar aan gewerkt had. Hmm. En dan moet je eruit. En dat betekent dat, uh, dat ik nu zo ongeveer van de 50 uur per week terugga... naar de 45 uur per week. Hmm. <laughs> en ik vind het nog steeds leuk. Ik moet er wel bij zeggen. Mijn, uh, mijn echtgenote uh, werkt voor een belangrijk deel nog zo'n 3,5, 4 dagen per week. Okay. En uh, dat maakt het ook wel iets gemakkelijker... om zelf ook nog heel veel dingen te blijven doen. Maar tegelijkertijd hebben we ook wel gezegd... Uh, als er al mensen zijn die uh, na hun pensionering... Uh, alleen maar zouden willen reizen... dan behoren wij niet tot die categorie. Want wij vinden het eigenlijk veel te leuk... om binnen de samenleving nog van alles en nog wat te doen. Ja. En ik moet erbij zeggen... wij hebben ook het geluk dat we een gezondheid hebben... waarbij dat nog mogelijk is. Ja. Dat, dat is ook niet voor iedereen weggelegd. Nee, hè? Nee. Hoewel ik ook wel gemerkt heb... dat het wij ouder worden ook betekent dat de kunst van het aanpassen zo belangrijk is. Oh ja. Ja, ja, ja. Want je ziet heel veel mensen die ja. best het een en ander aan, ja. aan problemen hebben. Mij gehoord doet het bijvoorbeeld ook weer niet zo goed. Oh, en nee. er zijn natuurlijk altijd wel wat dingen waarvan je, van je merkt... ja, dat verandert, de hersteltijd neemt ook toe mm -hmm. tussen de dingen die je doet. Maar als je daarin je weet aan te passen, dan kan er nog zo ontzettend veel. Ja, had u nog door willen werken eigenlijk? Uh, ja, er waren bepaalde redenen waarom het verstandig leek om op 60-jarige leeftijd toen gebruik te maken van de wat nu een beetje de FUD-regeling, dat was bij ons een OBU-regeling. Mm -hmm. um, maar ik had wel graag door willen werken. Alleen ook toen was het al zo dat een 60 jarige op de arbeidsmarkt... zelfs met leidinggevende ervaring niet zo heel veel kansen had. Ik heb dat wel geprobeerd. Ja. Maar goed, door het steuntje in de rug van de financiën... werd het ook mogelijk om op grote schaal... zowel in Europa als in Nederland... Uh, allerlei vrijwilligerswerk te gaan doen. Ja. En, ja, dan draag je toch ook bij. Is ook weer aantrekkelijk, ja, zeker. Ja, Patricia, wat, als ik heel onbeschonmig vraag... wat is de oudste uh, um, werknemer die jij weer aan het werk hebt geholpen? De oudste werknemer, uh, qua instroom heb je het dan over. Ja. Dus niet die doorwerkt dan tot een bepaald leeftijd? Nee, die nee, nee, jij weer ik denk, de, ik denk aan een baan uh, hebt Dat het een directe collega van ons was, ja. uh, Bert. <lacht> en Bert is, uh, was 76 toen hij bij Outstanding zelf kwam werken. Ja. 76. Wauw. Ja. Wow. ja. Dus, uh, en dat heeft hij uh, twee drie jaar gedaan. Dus net voor zijn 80 is hij toen gestopt. Is hij naar Spanje gegaan. Echt oh, met pensioen. Ja. Maar um, ja, het geeft wel aan dat uh, ja, als ik bed, bed uh, voor ogen hou, dan denk ik van ja, het was natuurlijk een man waarvan je kan me vergat. Of iedereen, ook jongere mensen die bij een werken, dat, dat hij inderdaad 78 is. Hè. Hij Zo. deed dat uh, echt op een hele leuke manier, want hij was natuurlijk heel wijs. Hè. Hij ja. had heel veel levenservaring, maar hij doseerde dat heel goed. Hè. Dus oh, ja. hij liet je ook wel echt... Uh, ja, gewoon nou ja, respect voor de jongere generatie. En daar gaat het om. Hè. Dus ook dit, dit het, heb je respect voor elkaar. Ja. Jong voor oud, maar ook oud voor jong. Hè. Ja, absoluut. Ja. En dat is de samenwerking. Dus als je dat snapt, hè, als je dat ja, begrijpt, dan gaat het wel goed, denk ik, ja. met het langer doorwerken. Dan is het ook aantrekkelijk om zowel ouder als jonger personeel ja, nou, te hebben. Ik denk dat het ja. de ultieme manier is hoe organisaties zouden moeten werken. Jonge generaties ja. bieden organisaties veel, maar de ouderen dus ook. Ja. Het, is, het is niet het een of het ander. Het is een mix. Ik en als denk we, is het een een deel van deze, deze tijd ook. Ik moet zeggen, iets anders, maar wat ik zie in de uh, in songwriting circle. Mm -hmm. In Amsterdam heb je die Amsterdam Songwriters Guild. En uh, wat leuk is, dat uh, er zijn mensen van, uh, van nou, uh, heel veel leeftijden: van ja. 20, 30, 40, 50, 60. Ja. Um, en uh, iedereen is wat je zei de raadvlak is natuurlijk de muziek we, en we, we mengen met elkaar mm. als vrienden en het is heel leuk en natuurlijk, sommige mensen hebben meer ervaring en sommige minder maar dat mag niet zoveel uit en om te te denken, nou is dat gebeurd in de jaren 90, 80, 70, zeker niet, denk ik. Ja, 60, Durf niet zo niet veel. Ja, nee. Ik denk, het is een beetje van de maatschappij is aan het veranderen. Ja. Ja, we... Nee, we worden ook jonger oud, hè? Dus tussen, ja. als, toen, ik, toen ik in 98 begon met de 65-plussers... waren de vitale mensen die zich melden. Mm. Ja, tegenwoordig met 65 ben je toch gewoon niet oud? Ik bedoel, ja, nee. dan denk ik van, uh, ja... Me me ja. Mensen staan nog meer in het leven. Ja, dus precies. Het, uh, ja. Ja, ja. En we hebben ook een beller, uh, Timo. Goedenacht. Ja, goedenacht Saskia en uh, gasten. Uh, jij hebt een rijtje voordelen van oudere werknemers, hè? Ja, want ik snap best dat als ik probeer vanuit de ogen van een werkgever naar ouderen te kijken... snap ik best dat um, de, de, de, de zwaard van Damocles van de twee jaar doorbetaalde ziektewet... ...en de altijd maar stijgende lijn van het loongebouw, dat, dat als een... Modesteen om de nek hangt van een potentiële werkgever. Maar ik vind ook wel voordelen. Ik zie ook wel voordelen van oudere werknemers. Uh, ten eerste uh, heeft een professor, ik weet ook niet wat, wat zijn naam is, maar die heeft een boek geschreven, het Vitale Brein. Yeah. En daarin wordt onderscheid gemaakt tussen uh, oudere mensen en jongere mensen. En daar blijkt uit dat jongere mensen weliswaar uh, beter nieuwe herinneringen aanmaken, maar uh, slechter die. Overzicht over al herinnering herinneringen kunnen maken. En oudere mensen weliswaar slechte nieuwe herinneringen maken, maar de bestaande herinneringen wel beter kunnen gebruiken. Dus beter in staat zijn om overzicht te houden. Ja, nou, ja wat we over... net zeiden, inderdaad. Dat helikopterview en overzicht houden, inderdaad. Dat, dat, dat hebben ja. ouderen toch wat meer in de vingers. Nou, wetenschappelijk ondersteund, dus in dat. Ja. Boek, het vitale brein. Door een professor geschreven, dus niet uh, de eerste de beste, zeg maar. Nee, die heeft er onderzoek naar gedaan. Ja, en, en, en ik uh, denk ook dat als je ouder personeel in dienst hebt... en in die zin een wat, een wat heterogener personeelsbestand... dat mm -hmm. het ook makkelijker is om uh, gebruik te maken van natuurlijk verloop. Want als je allemaal jongere mensen in dienst hebt en daar moeten mensen uit... Ja, dan moet je altijd pijnlijke keuzes maken in dezelfde groep... En als je een wat heterogener personeelsbestand hebt... denk ik dat je wat meer speelruimte hebt of voor natuurlijk verloop. En ja. Dat je wat meer speelruimte hebt gewoon. Dus jij bent er wel voor, Timo, dat er meer oudere mensen aan het werk gaan? Nou, nee, ik, ik, ik ben zelf onindifferent on met betrekking tot oudere of jongere mensen. Maar ik denk dat dat wel voordelen zijn. En bovendien denk ik dat diversiteit in zijn algemeenheid... maar ook met betrekking tot ouderen... Uh, de empathische capaciteit van de onderneming verhoogt. Want als hm. je sowieso oudere werknemers rond hebt lopen. dan leren andere mensen daar ook voor open te staan. En dan denk ik ook dat de benadering van oudere klanten. want dat zijn toch mensen met geld in de regel. Hm. Uh, dat die ook wat makkelijker benaderd kunnen worden. Dat daar wat meer ruimte voor is. Dat daar positiever tegenover wordt gestaan. Of in ieder geval ja. passender tegenover wordt gestaan. Ja, dus het en respect dat... zeg maar ook in de onderneming tussen jong en oud. En ook naar klanten toe heeft veel weer. Nou, dat er, gewoon, dat er ja. gewoon ruimte is sowieso. Want je hebt ook wel al een neiging als jongeren onder elkaar heel erg vastzitten. Dat er een soort van neerbuigende ouder wordt gedaan. Of uh, onder invloed van de media natuurlijk ook. Dat wil ik hier hm. niet ondervatten, maar... Dat er ook een bepaald uh, stigma op ouderen wordt geplakt, uh, wat, wat niet helemaal terecht is. En als je gewoon in, in dagelijkse omgang met ouderen te maken hebt, dan leer je daar ook ruimte voor te maken in je geest, denk ik. Ja, ja nou. Uh, Bovendien, laatste punt dan. Want ja, ja? ik weet dat het al te weinig tijd is. Maar ik denk ook dat als je ouder personeel is, ook al is dat misschien een beetje te, tegen de tijd geeft in. Mm -hmm. Maar dat uh, er altijd toch wel een soort van ingebakken respect is voor ouderdom bij jongeren ook. Ja. Is dat misschien een beetje verder zoeken tegenwoordig. Maar dat dat uh, de, de uh, onderlinge sociale controle op de werkvloer... Uh, Goed in balans zou houden. Ja. Aanzienlijk zou bevorderen. Omdat als een oudere zegt van nou dit kan echt niet. Dan wordt er toch wel beter naar geluisterd denk ik dan als je dat... Uh, er wordt, altijd, er wordt er wat minder een gevecht van gemaakt, denk ik, dan als het onderling uh, tussen een heterogene ja. leeftijdsgroep uh, wordt uitgevochten. Ja, ik ben benieuwd. Ik had gelijk vragen aan Jaap. Krijgt u meer respect nu u wat ouder bent. <laughs> uh, ja, dat heeft, uh, het heeft heel veel te maken met de manier waarop je, je opstelt uh, in, in de groep van de andere mensen. Ja. En als je respect hebt voor jongeren en respect hebt voor nou ja, iedereen die daarin werkzaam uh, is, dan krijg je dat respect ook terug. Het is, het is altijd een kwestie van, van de een en de ander. En hoe doe je het met elkaar? Ja. Maar het begint ook wel, vind ik, met respect hebben voor, voor de jongeren die, die ook zoveel andere mogelijkheden hebben dan die wij nog uh, hebben. Ja. ja. Waarom zou je dat respect ook niet hebben? En ik vind het heerlijk om mijn zoon te bellen... en te zeggen, luister, ik heb toch een probleem nu met de computer... waar ik niet uitkom. Ja. Uh, wil je me daar even bij helpen? Ja, en dan ja, ja. de volgende avond belt hij en zegt hij... pa, heb je een kop koffie? Want ik zit met iets... en ik moet even van je horen wat je ervan vindt. Ja. Nou, dat dat, Zo dat wederzijds je... ja, is, is uh, fantastisch. Ja, dat kan ik me voorstellen. Worden. Ik word in ieder geval heel rustig van uw stem. Dat is duidelijk een invloed. Ja, uh, <laughs> nee, nou, dat is heel... Ik word heel ontspannen en rustig. Dus uh, bevordert in ieder geval mijn concentratie. Kijk, heel erg goed. Bedankt voor het bellen, Timo. Jo, graag gedaan. En een hele fijne avond. Ja, Werkt ze nog. Ja, we hebben het over voor- en nadelen van ouder worden. Uh, die zijn er natuurlijk allemaal. En we hebben ook live muziek. En um... Ik kijk even naar Luc, want we hebben nog vijf minuten voordat het nieuws begint. Dat gaat wel lukken. Dat gaat lukken ja. Toch even checken hoe lang jouw nummer is voordat het <laughs> straks allemaal niet uitkomt met de, met de ster. Maar dan zou ik zeggen, dan mag je gelijk beginnen. Home ga je spelen. Home. Feeling not a place. Your house may burn down, your furniture is gone, your prized possessions may leave you alone. But when you can erase every last trace, you'll find home's feeling not a place. Home's a feeling, not a place Home's a feeling, not a place Whatever you do, don't feel lonely Cause home's a feeling, not a place Not a place Not a place And the grieving process that you're going through It's not a bad thing But a natural thing to do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 And not a place, home's a feeling, and not a place, Homes of Feelin', and not a place, Homes of Feelin', and not a place, Homes of Feelin', and not a place, Home's a feeling, and feelin'. not, feelin'. not, feelin'. not a place, Home's a feelin', all right now. Oh yeah. Thank you. Ik wou bijna gaan zeggen. hè met z'n allen. Yes, yes, yes. Ja, dat was een goede meezing. Kunnen, toch? Ja, toch? Ja, ja, ja. Home's a feeling. And not a place. Het heeft no. volgens mij alles te maken met jouw wereldreis die eindigt in Amsterdam. Uh, yeah. Ja. <laughs> we praten nog een uur lang verder over alle lusten en lasten van het ouder worden. En dat op werkgebied, maar ook op persoonlijk gebied. En als u daarover mee wilt praten, dan kunt u natuurlijk bellen. 0800-1121. Dat is ons gratis telefoonnummer. En zometeen krijgen we ook nog een leuke tip van Meneer. Meneer Bal, die hebben we zo meteen aan de lijn. Uh, en hij heeft wel een uh, leuke oplossing, denk ik. Misschien als we dat gaan doen, dan uh, hebben we allemaal een, uh, een baantje. Zou natuurlijk leuk zijn. Blijft u uh, luisteren, wij zijn zo bij u terug na het nieuws van 4 uur.